Gemeente, openen wij vanmorgen de schrift in het Oude Testament in het boek Exodus en lezen wij met elkaar Exodus 3, vers 1 tot en met 14. De schriftlezing Exodus 3, vers 1 tot en met 14. En Mozes hoede de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn, en hij kwam aan de berg Gods aan Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en ziet, het braambos branden in het vuur...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 Ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is. En ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoer uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing... ...tot de plaats der Canaanieten en der Heetieten... ...en der Amorieten en der Verenzieten en der Hevieten en der Jebezieten. En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen... ...en ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hem verdrukken. Zo kom nu en ik zal u tot Faro zenden opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zei Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zei, ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb, wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt. Zult gij God dienen op deze berg? Toen zei Mozes tot God, zie wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zei tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zei hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen.